staan tijdens de tijnfeest, maar dat maakt ze helemaal geen bal uit om even een leuke foute woordgrap er tussendoor te gooien. Hier is Florham Ibsen met Spooky son.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 het gaat te snel, ik zeg alles gaat te snel.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 Queen Um, olle Roots. Wie is dat? Nou, dat schijnt Klaas Bos te zijn. Een van de mensen die achter deze band uh, zit. En waar kennen we Klaas Bos uh, van? Want het is iemand uit Friesland. Die kennen we van uh, zijn bijdrage bij Luland. Want daar uh, speelt hij ook mee samen. Het is dus met Alex Nederland. Da uit die hoek komt het dus. Daarvoor hoor je trouwens High on Shy met What's Going On en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 Into another state Like we used to So don't look with what people say You look at me a certain way Without a bad intention But it's always the same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 Nee, ik uh, doe deze acht optredens met Johan uh, ben ik invalgitarist eigenlijk. Dus uh, ik uh, helemaal niet lang, eigenlijk nu uh, ja, de afgelopen maand. Ja. En dit was uh, de laatste van deze tour. Dus uh, ja, niet heel lang, nee. nee. <lacht> Hoe zit het met jou? Uh, want uh, want ja, jij, uh, jij, jij uh, maakt ook onderdeel uit uh, van de band. Ken je ook het uh, initiatief van het patronaat uit Fair Pay Pop?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 Uh, naar Koen, want uh, die maakt ook onderdeel uit van, uh, van Fiep, uh, want uh, ja, de cultuur ligt onder vuur. Jazeker, ja? Ja. Ja, ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Uh, maar is dat dan ook, zoals als je dan zo als op deze avond kan spelen, dat je dan ook je helemaal ervoor kan geven in de wetenschap van, nou ja, ik, ik heb er ook een goede prijs uh, eraan overgehaald, de link naar Fair Pay Pop.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 Last but not least, uh, maar ook hem heb ik wel eens een paar keer uh, buiten een uitzending omgesproken, dat hallo. Uh, hallo. Hallo. <laughs> ja, dan zie ik jou ook eens in uh, Levende lijf. Eindelijk. Ja, uh, want ook, uh, ook jij, uh, uh, hoe lang uh, drum jij bij VIP uh, bij inmiddels? Uh, sinds. Pop... Wedlag. Oh, sinds wetlag. Dus dat was. Ik ben heel goed met data. Ja. Dat 2, was hè? mei, mei 22.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 En dat is, dat is fantastisch, dus dat is super fijn dat dat nu wordt gezien en wordt gewaardeerd. En um, ja, het is gewoon een hele grote puzzel waarbij de, waar ik denk allemaal heel erg mee struggelen. Elke keer weer zo van, ja, je, moet, uh, je bent zo hard aan het werken voor, uh, ik, voor, voor alles. Voor alles, ja. ja. En de creativiteit. Er komt super veel en... bij kijken. En ja. nog veel meer als dat je soms kan, bijna, bijna kunt uitleggen of zo. Mm. En,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 Erkend, Ja, dat is echt. Dank je uh, voor het woord. Herkend. Herkend. Ik kwam niet op het woord, maar ja, <laughs> ja, dat is precies wat ik bedoel. Ja, ja. ja. Dank je wel. Dus, ja, dank jullie wel. Ja. <laughs>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 En we gaan uh, gewoon vrolijk verder met uh, het programma, want dit is Callback uh, en het nummer dat heet wijst.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 Want dat uh, is uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Eventjes uh, snel besloten. Want snel schakelen. Dit is gewoon een alternatieve fan, Maar dat maakt niet uit. Um, days Sway. En Crash, Crash, Crash. Vol.